De eerste na 25 jaar. Een luisterspel van Guy Bernard. Karel van Dijk, jawel, ik moet u spreken. Kom binnen, agent. Ja, u moet maar niet te veel op de rommel letten hoor. Mijn vrouw is twee dagen naar haar zuster, Ja. Eh. Uh, er is toch niks met haar, hè? Mhm. Mm oh. Nou, wat wou je dan? Kunt u zich legitimeren? Legitimeren? Waarvoor? Dat maak ik wel uit. Ja, tuurlijk, tuurlijk, Mhm. Mm ja, goed, een ogenblik. Heb ik nou mijn portefeuille gelaten? Ik was in de tuin bezig en... Uh, uh, oh, een Gaat u niet zitten, agent? Nee. Oh. Ah, hier. Hier heb ik hem. Op de buffetkast. En ja, Dan moet u weten dat ik mijn portefeuille er altijd leg, hoor. Op de buffetkast. Kijkt u eens hier. Hier hebt u mijn rijbewijs. Mm -hmm. en hier. Is er iets niet in orde? Er zit een oortje aan. Wat zegt u? Dat er een oortje aan uw rijbewijs zit. Dat er een oortje aan... Ja, komt wel meer voor, nee? Niet in mijn wijk. In mijn wijk dult ik geen legitimatiebewijzen met oortjes. Of spatten, of slecht leesbare namen. Zo, so, daar heeft Mulders nooit wat van gezegd. Mulders? Ja, u? Uw voorganger. Oh, die. Nou... Ja, dan weet u meteen waarom die werd overgeplaatst. Oh, toch niet op zulke kleinigheden, zeg. U lacht me toch niet uit, hè? Nee, ik... Het leek er wel op. Nee, maar excuses. wel. In elke kantoorboekhandel verkopen ze plastic mapjes. Huh? Oh ja, van die plastic... Het dingen. formaat is bijzonder handig. Het rijbewijs past er net in. En geen gevaar meer voor oortjes. Hier. Dank u. Wat is dat? Wat? Maar... Uw vingers zo vuil? Ja, ik zei u toch al dat ik in de tuin bezig was. chrysanten verpotten, hè? <coughs> Overigens begrijp ik niet. Die zakdoek? Kijk met die zakdoekjes aan. Ja, wat dan? Elke dag een schone zakdoek. Zo hoort het toch? Ja, maar dat, dat neem ik niet hoor. Oh nee? Nee, ik mag toch zeker wel vuile handen hebben als ik dat wil? Wat kan de politie nou schelen of maar ook vuil of, of schoon is? Dat verduivert je de onzin. Het spijt me dat u het zo opneemt. Hoe zou ik dat wel moeten opnemen? Ik had gehoopt dat u verstandig zou reageren, maar... nu dwingt u me om maatregelen te treffen. Maatregelen? Wat voor maatregelen? Beteugelen van weerspannigheid. Ja, maar nee, dat meent u niet? Leg uw handen op tafel, palmen naar boven gekeerd. Wat zeg je? Tien slagen op de vlakke hand met de rubieknuppel. Dat is de normale boete bij je. je bent gek? Dat worden vijf slagen extra voor het beledigen van een agent in functie. Doe verdomme die knuppel weg! Je hebt het recht niet, versta dat? Doe die knuppel weg, zeg ik je! Ik dien een klacht in om hier. Ik... Hier! moet u zijn! Nee, hier moet ik niet zijn! Nee! Nou! Het eh. oh. verdomme je. <lacht> <lacht> oh, oh, oh, oh, oh. Nou, oh, no. ik dacht toch niet dat ik echt zou slaan, meneer Van Dijk? Meester van Dijk. Maar herkent u me dan niet? Nee. Ik ben het toch. Jeroen. Jeroen. Jeroen de Graaf. Nou, laat me u helpen. 1953, Sint school. eerste klas. Nou. Derde en... bank rechts, die zwarte krullebal. Oh, zo lang geleden. Ja, ja, ja, ja. Maar ik weet er nog alles van, hoor. De opgezette raaf in de kast bij het venster. Het terrarium. mis en Wim tegen de achtermuur. De blauwe telramen. De zandbak. De verschoten foto's van de koning en de koningin. En in de hoek naast de deur, weet u het nog? De grote bamboestok. <lacht> de stok achter de deur. De graaf? Ja, meester. Moet dat fotje hier je huiswerk voorstellen, de graaf? Ja, meester. De hele klas. Mijn pen, meester. Mijn pen. Je pen? Je hebt het je vinger geschreven, de graaf. Uh. <coughs> Weer de hele bende. Echt niet, meester. Ik haal de stok, de graaf. Meester, ik... De stok, de graaf. Vijf slagen op je rechterhand om je te leren netter te werken. Begrijpt u nu waarom ik daarnet... Hm? Nu nee, begrijp ik het, ja. U neemt het me toch niet kwalijk? Wel, nou, Ik wist het wel. Vroeger al kon je met de goede rap bij je terecht. Mm. <sweak> ik had het in het andere geval nooit gewaagd. Mm. <sweak> nee, niet zo. Dat is die van 834, niet? hè? Huh? Die trein. Huh? Oh. Ja, dat zal wel. <laughs> nou, nou ja, slaan kon je het niet noemen, hè? U dikte een beetje meer niet. En onder ons gezegd en gezwegen, nu ik zelf kinderen heb... Jeroen de Graaf. Ja. Sorry, ik kan me je naam niet herinneren. Er zijn ook zoveel namen geweest en gezichten al die jaren. Jawel, jawel, maar... En uh, toen hadden ze geen lange haren, geen snor en geen politiepet op het hoofd. <laughs> nee, dat is zo. <laughs> nou ja, maar u bent nog altijd dezelfde, ja, hoor. Dat, dat is wel. <laughs> u vindt het toch niet erg dat ik nu wel even ga zitten? Oh, helemaal niet. Tja. Maar... Hier... Ik zou zeggen, wat drink je, maar ik geloof niet dat dat mag, hè? Ik bedoel, tijdens de diensturen. Bah, één slokje zien ze wel door de vingers. Oh, nou, in dat geval. Dus, eh, uh, jij bent onze nieuwe wijkagent, hè? Zo is het. Nou, Een week ongeveer. Want toen ik Mulders voor het laatst zag, heeft hij met geen woord gerept over weggaan of zo. Ah, ja, ja, ja, maar dat moet u begrijpen, hè. Zulke dingen hangen we bij de politie nooit aan de grote klok. Nee. Het zou niet de eerste keer zijn dat er iemand van de situatie wil profiteren. Ja, eh, Dank je. Zandjes? Nou, gezondheid. Ik had u al een paar keer het bureau voorbij zien komen. Ja. ja dan had die meester Van Dijk, dacht ik... Laat ik die dan ook eens een goeie dag gaan zeggen. Goeiedag, hè? Ja. Dat is wel leuk, hoor. Ja, ja, ja, maar ik kan er nou wel om lachen, hè. Maar ja. zo was het toch, hè. He. Ik bedoel, de zakdoek, de schone handen, geen vlekje op het huiswerk, en... orde in de schooltas. Schrift ah, schriften links, boeken rechts. En het zakje met de pennen ertussenin. Er is niet zoveel veranderd, hoor. Behalve de stok dan. Ja, die, die is verdwenen. Ach, meer dan 25 jaar al. Zeg, hoe houdt u het vol? Oh, oh, oh. Het ene schooljaar is het andere niet, hè? U moet aardig wat beleefd hebben al die tijd. Ja, ja, maar ook weer veel vergeten, hoor. Dat, dat zie je wel, hè? Ik vraag me af of u het nog weet. Toen, in 53, met dat onweer. In Een drie... Onweer? De dag des oordeels... Wat zeg je me dan? Ik zie het nog zo voor me. De dag des oordeels. Het was bloedheet geweest de hele dag. Je kon niet bewegen of het zweet liep met liters van je lijf. En u maar lezen van aap gaat straat. En dan wij weer aap, aap gaat, gaat, gaat straat. straat. En toen zo rond de klok van drieën betrok de lucht. Wat zeg ik? Zwart werd hij. En het begon te gieten. Nee, dat weet... oh, wolkbreuk. Nee, dat weet ik niet zo. Een half uur lang leek het alsof ze de gordijnen hadden dichtgetrokken. Ja. Kan je nagaan hoe wij hem knepen, hè? Ja. Bij elke donderslag zakten we een stuk dieper weg in onze bank. Ja. En toen, toen zei u... U zei dat we er goed aan deden berouw te voelen over onze zonde... Oh, oh, oh. ...want dat wel eens de dag des oordeels kon zijn. Ja. Nee. Heb ik dat gezegd? Als je me nou zegt... En er was een jongetje, ja. achteraan in de klas. Die kwam zo onder de indruk, hè. Huilen dat hij deed. Uh -huh. Ik wil naar mijn mama, zei ik. Ik oh. wil naar mijn mama. Maar nee. hij was niet de enige. Hè? Hier en daar begon er nog eentje te snotteren. kreeg de paniek op alle banken. En dat was wel het laatste wat u wou. Nou, dat, is vast dat Het jongetje tegen, moest vooraan komen. Of hij zich niet schaamt, hè, vroeg u. Of hij soms wat had uitgehaald. In de klas werd het stil. Ja, omdat er weinig dingen zo prettig zijn als kijken naar iemand die op zijn nummer wordt gezet. En u maar vermanen, terecht wijzen. Ja, wat wil je, En, je mag wil. Ja, maar... en het jongetje maar huilen. Steeds harder huilen. Hmm. En toen keek er een naar de broek van het jongetje. ...naar de vochtige plek die steeds groter werd. Ja. Hij begon te lachen, ja, verborgen achter zijn handen... ...tot hij het niet meer kon houden. Stootte dan zijn buurman aan, die zag het ook... ...en die vertelde het dan door aan de volgende rij. En ineens barstte de hele klas ja, los. Ja. Schateren deden ze. Blij dat ze de opgekropte spanning kwijt konden. M en u? Oh, u had het ook moeilijk. U ging plotseling uitvoeren, uw neus zitten snuiten. Ik weet niet hoe lang u daar gestaan heeft... Geert de Koning. Uh, Geert de Koning? Wachtte, eens ze... En toen ze moe van het lachen uh, waren... Geert sprong er zo'n een... kereltje uit zijn bank. Rossige haren, varkensogen. Zo'n zo hollebolle bolle gijs, weet u wel. Hij kwam tot vlak voor Geert staan en riep... Pissepet! Pissepet! Ach, ja, pissebed natuurlijk. Ja, de klas bescheurde zich. Pissebed. Zo begonnen ze het allemaal te roepen. Eerst kriskras door elkaar en nauwelijks te verstaan, maar toen, toen werd het een spreekkoor. Pissebed, pissebed. De hele school moet het gehoord hebben. Die arme Geert, die had het niet meer. Ja, kinderen. Dat, weet u dat is net als wilde dieren, kinderen. De zwakste wordt er op het been verscheurd. Dat hebben dieren voor op mensen. Hm. Wij verscheuren zwakkelingen, maar dwingen hen dan voor te leven. Oh, nou, zeg, Zo zwaar moet je er nou ook niet aan tellen, hoor. Want tenslotte was die pisse, die, ja, die Geert, hè, was ook je modelkind. Want als ik me goed herinner, dan daar heb je die van 1840. <lacht> Maar gaat hij toch verder? Die Geert was ook geen modelkind, zei u? Oh, nee, nee. Eerder een stiekemert. Zo eentje die je dacht dat zijn elleboog heeft. En helemaal geen beste leerling, hoor. Want je vraagt als onderwijzer wel eens af wat er van Kiertjes als hij geworden is. Niks bijzonders. Oh, zie je hem dan nog wel eens? Ja, ja. En? Nou ja, die pisse historie heeft een behoorlijk stuk van zijn jeugd vergald, natuurlijk. En ook daarna... Ja, ja dat, dat heb je met bijnaam, hè. Dat uh, zijn littekens. Al ben je nou de beste onderwijzer die rondloopt... ...je krijgt het er niet uit. Overigens. <laughs> zeg ik eens wat vertellen. Overigens. Hm? <laughs> Ook onder collega's bleven we pissenbed noemen. Oh, echt? Ja. Dat zal ik hem maar niet vertellen. Dat is je geraden. Hij is nogal agressief, ziet u. Hij heeft steeds het gevoel dat hij bedreigd wordt. Dat iedereen het op hem gemunt heeft oh. dat hij zich moet verdedigen. Ja, hij is vast niet de enige. We hebben toch allemaal wel eens gedacht dat de anderen zich om ons uh, een rotje lachten. Hè? Maar zo makkelijk kan hij het niet van zich afzetten. Oh, nee? Nee, hij wil meer om een groot woord te gebruiken. <lacht> hij wil... Hij, hij, hij wil zich vreken. Ach ja, bekende liedje. De maatschappij doen boete voor het onrecht hem aangedaan. Niet de maatschappij? Oh nee, wie dan wel? U? Uh, ik? Ja, maar... Ach, Ja, ja, maar het, het kan waanzin lijken natuurlijk. Maar hij is niet van het idee af te brengen dat zijn leven... ...er heel anders had kunnen uitzien als u hem toen op die stormachtige zomerdag... ...niet te stuipen op het lijf had gejaagd. Ja, eh... Met de gevolgen die u kent. Ach, nee, het is niet waar, zeg. Alle mensen, wat naïef. Ja, maar ik zei het al, het kan waanzin lijken. Lijken? Maar dat is het toch, jongen. Zeg, wat denkt u dan te doen, hè? ...komt hij misschien op een nacht mijn ruiten aan het degelen gooien... ...of misschien suiker in mijn benzine -tang doen. Zulke plagerijtjes zijn voor hem geen prijs voor een mislukt leven... ...meneer Van Dijk. Ja, maar je, je bedoelt toch niet... Het... Precies. Ik kom u waarschuwen. Ja, maar... maar... die man is gek. Je moet hem laten arresteren. Zomaar zonder beschuldiging. Hoezo zonder beschuldiging? Je hoeft toch alleen maar te herhalen wat je me daarnet verteld hebt. En als hij ontkent, als hij beweert dat ik wat staat te liegen. Zou jij dan het risico lopen mij willens en wetens te laten vermoorden... om dit er tegenop ziet jezelf belachelijk te maken? Willens en wetens? Waarom dacht u dan dat ik hier was? Om me te waarschuwen, dat zei je al. Wel, je wordt bedankt hoor. Goed. Als u denkt het alleen te kunnen klaren. Toch, ik hou je niet tegen. Adieu. Ik wens u veel geluk. Hm. Straks. Straks? Als hij komt. Wat? Ik weet dat het vandaag is. Nee! Hij moet er op een of andere manier achtergekomen zijn dat u alleen thuis bent. Oh. Zo, nou tot kijk meester Van der. Nee, nee, blijf! En daarnet zei u... Nou ja, ik uh, ben met Je zou het trouwens verminderen. Uh, sorry voor de let, Jeroen. Kom. Wat, uh, wat stel je voor? Als we is begonnen, als we is begonnen met de rollijken omlaag te laten. Oh, maar dat is een goed idee, hoor. De deur op slot draaien. Ja, ja, natuurlijk. Dat is dat. Ja, en nu? Wachten. Er zit niks anders op. Uh, wachten? Zomaar? Tja, tenzij u zin hebt in een spelletje. Oh, helemaal niet. Ah oh, ja, een partijtje schaak. Of een potje dammen. Waarom niet? Dat helpt de zenuwen eronder houden. Oh. Ook een sigaretje? Nee, ik rook niet. Ah, erg verstandig van u. Niet aan beginnen, zeg ik. Hm? Eén sigaret en je bent verloren. Nou ja, zo was het bij mij tenminste... Neem nou mijn jongste broer, hè. Ik, ik begrijp het niet, hè. Ik begrijp het gewoon oh, niet. Oh, kent u mijn jongste broer Ik kan mij jouw jongste broer schelen. Nou ja, ik bedoel, uh, hoe kun je het er nu over praten? In deze hele zenuwtoestand? Uh, Luister, ik kan er gewoon niet bij dat u ieder jaar weer opnieuw aap gaat, straat ziet af te dreunen. <tus> oh, bij mij zat het na één keer al tot hier. Nou ja, nou ja alles is een kwestie van beroep, hè. Daar bent u schoonmeester voor en ik agent. Eh... Uh. Agent, je bent toch gewapend? Gewapend en geladen. Hm. Hebt u al eens een politiepistool van dichtbij bekeken? Nee, dat is ook niet Ah, is niet gek hoor. Helemaal nee, nee. niet gek. En zo, tref zeker. Vooral op korte afstand. 10, 15 dus meter. is erg interessant. Oh, ho, ho. natuurlijk. Dat is dom van me. Ik was het vergeten. Ah, ja. dat is een knushuisje. Gezellig. Nou ja, echt gezellig. Ik zou het hier best gewoon kunnen worden. Alleen, alleen die treinen om de zoveel minuten, is dat niet vervelend. Oh, straks nog eentje en eh, dan duurt het wel weer tot na vijf voor het echt druk wordt. Drie na negen. Huh? Die ene trein komt om drie na negen voorbij. Zeg... Wat doe jij in je vrije tijd? Spoorboekjes lezen? <laughs> nee. Nou ja, maar treinen hebben me altijd kunnen boeien. Uh, toen ik nog zo'n zo hemmeltje was, he, kon ik uren staan kijken naar zo'n stoomblok of, of naar het rangeren van wagons. Ja, we woonden vlakbij het station, weet ja, je. Uh, jij ook? Hey, nee, eentje was genoeg, dank u. Ik zei dus... ja, zo'n kerel. Moeten we hier nou echt de hele tijd zitten niksen? Huh? tot die krankzinnige het ogenblik geschikt om... Om... Ach, wat. Ah, wat wou u dan doen? De politie opbellen. Ha, ha, ha. Leuk. Leuk. Oh, daar denk ik aan niet, zeg. Stel dat ze hem sturen. Huh? Ja, ja, u belt het bureau op en ze sturen hem... om een kijkje te nemen, stel je voor. Zo. je hij... ziet Ik bedoel... Is hij dan ook agent? Oh ja, had ik dat niet gezegd? Helemaal kerel, natuurlijk niet. Ja, maar wat dacht hij dan dat ik hem weer ontmoet had? Ja, weet ik veel. Het is de eerste keer dat ik er van hoor. Maar Rafa die Die vent hij... Die had hier aan de deur kunnen staan en ik zou niks vermoed hebben. Ja, dat is waar. U zou uw eigen moordenaar over de rode loper binnenhalen. Tuiveltje oh, oh, oh, schijnt het nog prettig oh, te vinden ook. Oh, ik hoor het u al zeggen. Kom binnen, agent, kom binnen. Er is een gek op weg hier naartoe om hem neer te schieten. En u zou het hele verhaal doen terwijl hij hier zat, hier aan tafel. En als u klaar was, dan zou hij zijn pistool uit de holster nemen en het rustig laten. En u mag kijken en niet eens bewegen als u zou aanleggen. En dan... Pam, oh, oh. Zelfs met zijn ogen dicht mist hij u niet. Nee, nee, nee, nee. Zo eenvoudig kan het toch niet zijn? Ja, ah, reken maar. Nee, het, het lawaai. Zo'n klap horen de buren wel. Zoals ik hem ken, heeft hij ook wel daaraan gedacht. Jawel, maar jij bent er dan toch ook nog? Hè? Je zou hem toch onmiddellijk herkennen? Je zou hem toch hebben uitgeschakeld... voor hij één verdachte beweging kon maken? Tja. Oh. Wat ja? Wat betekent dat je... Zeg eens. Wat jij zojuist verteld hebt, dat van die agent, die roze loper, dat er aan tafel zitten, dat, dat kan tenslotte ook voor jou gelden. Inderdaad. Het zou dus kunnen dat jij, Jeroen, Gerst, nee, nee. Waar loopt u heen? Nee, laat me eruit. Bespaar u de moeite. Ik heb de sleutel, toch? Nee. jij ja, moordenaars. Blijf, van die rollijker weg. Oh, ik zei het toch, dit pistool is echt, tref zeker op minder dan 10, 15 meter. Niet doen, Geert, alsjeblieft, alsjeblieft niet doen. Waarom kruipt u nou weg? We zaten toch gezellig te praten. Ik, keer. Oh, kom nou, meester Van Dijk, ga zitten. Zitten! Alsjeblieft, U hebt het vrij vlug ontdekt. Ja, ik had graag nog wat langer verstoppertje gespeeld. Maar nu ik het resultaat zie, ben ik best tevreden. Resultaat, is Die ogen van u. Eén en al angst. Ah, mooi is dat. Nou ja, maar dat kent u toch, hè? die bange blik. Als u weer eens een jongetje de les leest. Gaat u grienen? Nou, nee, no, dat heeft geen zicht, hoor. U zou zich moeten schamen. Over het grienen. En over uw zonde. Ja, ja, dat vooral. Een oprecht berouw voelen is het minste wat u kunt doen. Want dit is de dag des oordeels. Oh, je <lacht> Oh, nee, nee, nee, nee. U krijgt er geen... Te veel drinken is ook niet alles. Ha. Voor de blaas, begrijpt u? Heel niks smijtje. <laughs> oh, kom nou. Ach, meester Van Dijk. Als je eens wist hoe ik naar dit moment heb uitgekeken. 25 jaar lang. Ja, ja, 25 jaar. Nee, maar je begrijpt Ach, toch wel dat... In het dat begin ik... besef je het zelf niet. Nee, weet je veel als je pas zeven bent? Je kent het woord wraak niet eens. Laat staan dat je eraan denkt. Je huilt alleen maar. Als ze de banden van je fiets weer leeg hebben laten lopen. Als je je middagboterhammen in een emmer water terugvindt. Als er iemand op elk van je boeken pissenbed heeft gelegd. vergeet het is toch mijn nee. schuld. Je, je niet, neemt je het niet. Je neemt het niet. Je vecht, je schopt, je slaat terug. Maar het is olie op het vuur. Je blijft alleen staan. En ook als je ouder wordt. Voor de een ben je een spelbreker, voor de ander een Engert. En hoewel met de jaren de groep mensen rondom je steeds verandert, toch duwen ze je als bij afspraak in die ene rol: ik herhaal, die van Pias, klon, je... mikpunt voor allerlei ja, rode Ze mag je toch niet over jezelf denken, jongen. Het gaat aan je vreten, het holt je van binnen uit. Waarom? Waarom ik? En je wil dat het ophoudt, je wil dat ze je zien zoals je bent, niet zoals ze je gemaakt hebben. Maar de weg terug? Oh nee, diep staat. Jawel, Er is je maar één ja, ding: doorlopen, Hollen. Sneller dan geert, iedereen verwacht had je voorspeld had. Je wordt een superspelbreker, een onvoorstelbare engert. En ze noemen je niet langer normaal. Dus ga je dingen bedenken. ...die normale mensen nooit zouden doen. Geert, Zoals dit. Laat maar eens nemen op de man die 25 jaar geleden wat onzin heeft uitgekraamd. En daardoor een van de velen is geweest die een heel leven getekend hebben. Oh. Vertekend hebben. Heer, het spijt me. Echt waar, ik was verkeerd toen. Echt, ik, ik meen het, ik was verkeerd. Maar je gaat toch niet zo onrechtvaardig zijn? Of, onrechtvaardig? Toen... Wat oh. weet jij van onrechtvaardig zijn, Karel van Dijk? Wijzen ze jou wel eens na op straat? Heb jij nooit een echte vriend gehad? Heb jij altijd en overal dat ellendige gevoel te veel te zijn, nergens van af te weten, nooit om je mening gevraagd te worden? Hé, huh? huh? oh houd dan je mond! als je anderen wil verwijten onrechtvaardig te zijn. Heer, dat heeft je toch niet tegengezeten in het leven? Je hebt toch kinderen, man? Ze zei bij mijn vrouw, de rechter heeft ze haar toegewezen. Nou, en, en, en, en je werkt dan? Hè? Bij de politie nemen ze toch niet zomaar iedereen aan? Ik bij de politie? Ha, ha, ha. Daar met die pet. En die jas. Daar! Zo eindigt een mooie carrière, minder dan twee uur nadat ze begonnen was. <laughs> Hoe vond u die vermomming? Ideaal, hoor. Alle deuren gaan voor je open. Ja. Daar blijven! Wat, het pistool, dat heb ik nog. Zo gek ben ik niet. Oh, nee. Geert, Geert, Kan het wou... zijn dat het net 9 uur 01 is? Dan hebben we nog twee minuten. Wat bedoel je, twee dan minuten? Dan komt de trein. Dat weet je toch? En het lawaai. Niet één nee, van de buren nee, nee, zal nee, het schot horen. Geert, alsjeblieft niet doen. We moeten aan deze tragie-comedie een einde maken, meester Van Dijk. Een lekker dramatisch einde. Eentje dat de frontpagina haalt. Ik smeet je, Geert. kop van drie kolommen. Onderwijzer vermoord door krankzinnige oud-leerling voor Ik wat, jongen. Vraag geld, hè? Wil je geld, geven? De arme kerel lag ineengekrompen in de hoek van de kamer. Maar hij liet zich niet vermurwen. Het piste... De pistool hield hij vast in de hand. Hij schoof de veiligheidspalm weg en strekte de rechterarm. Langzaam maar zeker. Ik moet op het hart mikken, dacht hij. Dan is de pijn het korst. Zijn vingers spanden zich om de trekker. En toen, en toen. Bam! <truimert> Is me dat lachen? Is me dat lachen? Je hebt niet geschoten. Oh, zou ik toch niet met dit klapperpistool. Hier, je mag het houden, meester van Dijk. Als herinnering aan de dag waarop je gekropen hebt, voorheer de koning. Jij was de eerste... De eerste na 25 jaar. Schoeien, rotzak. Jij. Het is een mooie dag, meester Van Dijk. Een uitzonderlijk mooie dag. Oh. Daar! Dat was de eerste na 25 jaar een Vlaams luisterspel van Guy Bernard. De vertolkers waren Wouter Ravet in de rol van Karel Van Dijk en Walter Cornelis als de agent. Technische realisatie Norbert Godfroy en Tony Boergharts. Geluidsregie Luc Vierendeels. Algemene regie Hugo Prinsen. Productie Andries Poppe.